Dat verschil was sinds de invoering van de euro nog nooit zo groot. Minister Verhagen constateert dat de onrust over Europa zijn weerslag heeft op de Nederlandse economie. Hij zei dat naar aanleiding van de jongste CBS-cijfers, waaruit blijkt dat de economie in het derde kwartaal is gekrompen met 0,3% vergeleken met het kwartaal ervoor. Vooral consumenten en de overheid geven minder uit. De scène staan op oranje, al dus Verhagen. Hij wil inzetten op versterking van het bedrijfsleven.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 Er staat in totaal 220 kilometer file, ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij 1 Brugge 8 kilometer, A1 richting Amsterdam bij 1 Brugge ook 8. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoetewoudendorp 7 kilometer, richting Den Haag bij Hoogmade 5. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Zeeburg en Koenplein 6 kilometer. A12 Den Haag richting Arnhem. Bij Reewijk 5 en bij Driebergen nog eens 5 kilometer. A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij Zevenhuizen ook 5 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam tussen knopend Ippenburg en Afrit van de Rode reis 9. A15 Europoort Rotterdam voor Knopend Faanplein 7 kilometer. Verder richting Gorkum bij Sliedrecht nog eens 5. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het Knooppen De 6. A28 Utrecht richting Zwolle, tussen Soesterberg en Amersfoort 9 kilometer en op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Amersfoort en Leusen staat 6 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Together, of to running after you There's no connections oh.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 Let's yeah. around me. Shit, the Antwoord ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl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 Yeah!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 on four